Marik Sampersen met het NOS-journaal. Premier Netanyahu heeft het Israëlische leger opdracht gegeven... om een groter deel van Zuid-Libanon te bezetten. In een videotoespraak zei hij dat Hezbollah volledig moet worden uitgeschakeld. Hoe groot het gebied is dat Israël in Libanon wil gaan innemen is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe lang het zal duren. Het Israëlische leger begon halverwege deze maand met een grondoffensief aan Libanon... na raketaanvallen door Hezbollah. Die militante beweging is een bondgenoot van Iran... In de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn drie doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Onder hen is een tiener. Zeven anderen raakten gewond. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. In de zuidelijke regio Mykolaiv raakte een tiener zwaar gewond door een Russische dronaanval op een speeltuin. Het meisje van 13 overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Uit een museum vlakbij Parma in Noord-Italië zijn vorig weekend drie waardevolle schilderijen gestolen, melden Italiaanse media... Het gaat om werken van de schilders Cézanne, Matisse en Renoir. De schilderijen hingen in een villa. Vier mensen zouden de ingang hebben opengebroken en de kunstwerken hebben meegenomen. De schilderijen komen uit de collectie van een overleden Italiaanse kunsthistoricus. In Hoorn hebben tientallen mensen de man herdacht die afgelopen nacht omkwam bij een grote vechtpartij. Daarbij waren zo'n twintig mensen betrokken. Het slachtoffer van 29 werd gestoken en overleed aan zijn verwondingen... Onder andere vrienden van de man kwamen vanmiddag bij elkaar in een café en legden bloemen neer. Op sociale media gaan beelden rond van de dodelijke steekpartij. De burgemeester Van Hoorn en de politie roepen mensen op die niet verder te verspreiden. Het weer, het is regenachtig en er waait een stevige zuidwestenwind. De komende uren trekt de regen weg. Later volgen vanuit het westen stevige bui met lokaal kans op onweer en hagel...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 Met Sabrina Vermeulen. Maar eerst even de muziek uit afkondigen. Uh, Inner Balance, dat is een verzamelcd van verschillende artiesten. Uitgekomen bij uh, New Earth Records in Verenigde Staten. En dat was in 2014. En we hoorden muziek van Deuter. En hoe weet ik dat zo gauw? Dan Deuter die kenmerkt zich door zijn. Uh, dat hoge fluitje wat je net hoorde. Sabrina van Meulen dus in dit uh, programma in gesprek met... en ik praat met haar nog even door over die, die zwart-wit fotografie. Nou, als ik, ik, ik zit even terug te denken aan mijn eigen foto, uh, foto's. Want je ziet niet zo heel veel zwart-wit meer. Hè? Is, uh... mm, ik heb het idee dat het wel steeds ja, meer terugkomt eigenlijk. Okay. Ja, toch wel? Oké. Ja, of ik volg een selectief groepje fotografen... Ja, ja, dat kan ook. Ja, ja. die daarvoor kiest. Maar... De zwart-wit uh, fotografie. De zwart-wit club. Ja, de zwart-wit club. <laughs> In deze kleurrijke tijd. Nou, dat is ook niet waar natuurlijk. En... en um, nog een vraag over, over de fotografie. Hond of mens? Oeh. Of paard, mens? Oeh. Moeilijk. Eh... Uh... Mag ik ook allebei kiezen? Natuurlijk. <lacht> het, is ja, het is jouw programma. Ja. Dus, uh. <lacht> ja, dat is echt een lastige. Want uh, ik vind het heel mooi om mensen te fotograferen. Mm. Ik uh, doe bijvoorbeeld uh, trouwfotografie. of uh, nieuw Oh, oorzien. je bent in te huren. Ja, zeker. Ja, ja. En dat, dat vind ik zoiets moois. Want je, je, uh, je observeert eigenlijk vanaf een afstand... Uh, wat mensen uh, samenbindt. En het is zo'n eer om dat vast te mogen leggen. Uh, dus dat vind ik iets heel moois. Uh, ja, honden vind ik ook fantastisch. Uh, dat was wel een specia specialisme van je? Klopt, ja. Ja, ja. ja. zijtak, zeg maar. Ja, zijtak ja, van... Ja, uh... ja. Ja. ja, die hebben ook zo'n eigen karakter. En, uh, ja. Maar dat hebben mensen ook. Ja. Dus, uh... Maar het lijkt me dat, dat uh, er... Uh, ja, veel mensen zijn helemaal... Uh, wauw van hun honden. Die vinden dat mm -hmm. al helemaal geweldig. En willen dat ook misschien professioneel laten vastleggen. Mm -hmm. En er zijn veel meer honden dan misschien trouwpartijen. En dat, uh, dat is ja. Ja. Dat dus. ja, klopt. <laughs> Tenminste, <laughs> nee. ik denk dat er wel veel mensen trouwen. Maar er zijn ook veel fotografen die, die trouwen. Ja, de ja, ja, de ja, ja, ja, ja. Maar, maar de, uh, uh, een hond laat die zich eigenlijk makkelijk fotograferen. Nou, er eraan. De ene hond wel. De andere hond is wat meer een uitdaging. Maar dat is juist wat ik heel erg leuk vind. En ik heb een tijdje hier in Zandvoort. Heb in het raadhuis uh, had ik een kamertje ingericht als, als hondenstudio. Okay. Ja, en wat ik daar heel leuk vond. Was dat ik eigenlijk de baasjes uh, dan vaak tegen ze zei. Op een subtiele manier. Nou, ga maar lekker op de gang zitten. Want uh, een hond... Die is altijd wel bereid om voor je te werken. Zeker als er wat lekkers tegenover staat. Mm. Uh, en het is heel leuk om te zien hoe snel een hond eigenlijk doorheeft. Oh, je wilt dat ik dit doe. Uh, en dan. Uh... jij een volslagen vreemde voor zo'n hond? Klopt. Bent. Ja. ja, ja, ja. Moet ik zeggen, er was één hond. die was echt uh, uh, heel leuk. Die, die luisterde ontzettend goed. Maar eigenlijk na tien minuten dacht hij: ja, maar dit trucje heb ik nu echt al zo vaak gedaan. Ik ga nu andere dingen laten zien wat ik ook kan. <lacht> dus dat was leuk. En op zijn achterpoten daar of zo? Hoe moet ik hem voorstellen? Uh, wat ging hij doen? Uh, nee, hij kwam naar me toe kruipen terwijl ik op de grond lag met de camera. Dus oh, ja. sloopt hij naar me toe. Maar ja, je hebt een bepaalde focusafstand. Ja, ja. Dus op een gegeven moment kwam hij uit focus, zeg maar. Zijn dus neus uh... zat helemaal in de, in de, in de lens. Ja, ja, zeker. Ja, ja. <lacht> ja. ja dat is natuurlijk wel. Ja, Je hebt natuurlijk. Uh, bij honden allerlei soorten en maten. Dus uh, allerlei soorten karaktertjes ook. Ja. Dus, uh, ja. Maar geen, geen poesbeesten. Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel vaker aanvragen ervoor gehad. Wordt uh. niet gehonoreerd? Nou, ben ik ook wel bereid toe, maar die zijn denk ik toch wat lastiger als je dat... Kijk, voor de hondenfotografie kies ik voor een hele specifieke hondenfotografie manier. En dat is eigenlijk een klassiek portret van je hond. Mm. Dus ik heb een studiobelichting en ik zet ze dan meestal ook op een bepaalde plek... Uh, zodat het licht op een bepaalde manier valt. En honden zijn erin, sommigen zijn moeilijk daarin te sturen... maar met een snoepje of een dingetje zijn ze best wel bereidwillig... Ja, een kat denkt toch eigenlijk dat wij meer hun personeel zijn dan andersom. <laughs> ja. Dus dat is toch gewoon uitdaging. Ja, dus... zeker. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, leuk. Uh, en hoe zet je die hond dan neer? Gewoon zittend of liggend? Ja, zittend, liggend, staand. Hmm. Dus soms zet ik ze met een voorpoot uh, op een blok. Oh, zodat ja. ze dan op een bepaalde manier uh, uh, kijken. Het is eigenlijk echt heel erg afhankelijk... Uh, of ik op een studio op locatie ben... of bijvoorbeeld bij de mensen thuis. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja ik ja. heb ook een keer een hond... in een uh, hele mooie bruine stoel gezet. En uh, liggend. Nou, Super leuk om ook te spelen met de... Uh, met, uh meubilair, zeg maar, wat er dan aanwezig ja. is. Nou ja, als de hond uh, anders nooit op de bank mag en er nu wel... dan is het natuurlijk <laughs> wel geweldig. Precies. Ja, ja, ja. En, en dat, die fotografie in het oude raadhuis van dat, dat doe je dat nog steeds? Of ga je dit in 2026 weer doen? Ik, ik hoop uh, dat ik die mogelijkheid wel weer krijg. Mm. Ja, ja, daar ben ik nog uh, mee bezig. Wat ja. wordt eigenlijk het oude raadhuis voor kunst gebruikt? Hè? Klopt, ja. ja. Sanford Art uh, heeft nu weer elke maand uh, nieuwe kunstenaars uh, met een pop-up studio. Ja. Dus, uh, nou, Als je het verkoopt als kunst, dan het is het toch eigenlijk al kunst? Ja, het is alleen meer praktisch. Hè. Is, ja. is de ruimte beschikbaar die ik uh, oh, zou ja. willen gebruiken? 2026, voor wordt eindelijk weer een sneeuw in Nederland. En uh, ging Sabrina Vermeulen met het cameraatje uh, gelijk naar buiten? Want uh, wit en zwart uh, wordt dan een licht en grijs tinten. Ja, ja. Zijn natuurlijk wel heel uh, stevig aanwezig. Ja, klopt. Ja, ik, heb, ik heb wel een poging gedaan uh, met het analoge watercameraatje. Een nieuw okay. rolletje erin gedaan. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar het is best een uitdaging nog. Oh ja? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ben je nog ja. achtergekomen waarom uh, die uh, niks had opgeslagen aan beeld? Uh. Oh uh, ja, ik had het rolletje verkeerd ingeladen. Oh. Dus eigenlijk um, is het rolletje niet um, langs het uh, stukje gegaan... waar die dan belicht wordt. Dus ja, ja, ja. Ik had hem er wel ingedaan, maar hij klemde niet vast... waardoor de rol waarschijnlijk weer uh, ja, teruggeschoten was... Uh, en uh, ik was eigenlijk wel opgelucht dat dat het was. Want ja. het was eigenlijk gewoon makkelijk op te lossen. Gewoon ja. wat beter uh, even goed kijken hoe die dan uh, werkte. Volgens mij had het te maken met dat um, de rol de, de andere kant op draaide, zeg maar. Uh, hmm. um, ja, ja is, ik... ik ik kan me herinneren dat ik nog wel eens een enorme stress had... van een filmrolletje in, in de camera. En wat jij ook eigenlijk net beschreef... Van dat je hem doordraait en denkt van... ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Weet je wel, hij moet toch op zijn eind zitten? Ja. En uh, dat hij dan toch nog een slag geeft... Ja. Dus een, dat je nog een plaatje kan schieten. En dan denk je, ja, zat die film er nou eigenlijk wel of niet in? dat... Ja. Dus, uh, <laughs> dat, dat, dat Ken je die stress? Ken je ja, ja, ja, die stress? Ja, ja. ja, zeker. Vreselijk, ja. vreselijk, vreselijk. En Zeker als je nog een, een beetje in opdracht uh, fotografeert van uh, deze of gene. Dus, uh, uh, Sabrina, jij bent uh, fysiotherapeute, daar hebben we het over gehad. Fotografen, uh, kunstenares, zo wil je omschreven. Mm -hmm. Waar, waaruit de kunst zich bij jou in? Uh, ja, fotografie, uh, gedichten... Gedichten? Uh, oh. Ja, en nou ja, recent ook uh, het boek. Het boek, ja. ja schrijfster, het he. je het bent boek. ook schrijfster. <laughs> ja. Ja. Ja. Het is over de, de levenskunstenaar hebben. Het is, waarom deze titel? Um, het is een, uh, uh, een vriendin van mij... die uh, noemde mij op een gegeven moment... Uh, een levenskunstenaar. en uh, nou, Ik noemde het net al een beetje... toen ik bezig was met mijn master... Het uh, was een best wel een pittige periode. Um, maar zo heb ik wel meerdere pittige uh, dingen in het leven gemaakt, meegemaakt. Zoals iedereen dat wel heeft, uh, zeg maar. En uh, zij zei, ja, ik vind het toch mooi om te zien hoe je altijd... als er een tegenslag is of als iets even niet gaat uh, zoals je zou willen... Of, uh, hè, dat je altijd wel een manier vindt om daar uh, positief mee om te gaan... en daar dan weer een draai aan te geven en ja. Uh, ja, gewoon door te gaan, zeg maar... Uh, dus dat vond ik zo'n mooie, uh, mooie titel eigenlijk. Dat ik dacht, ja, dat moet eigenlijk gewoon de titel van, uh, van mijn boek worden. Ja. Ja. Maar goed, de, de, het is, hoe zou je je, je je eigen boek kunnen omschrijven? Wat voor boek is het? Um, het is een uh, korte verhalenbundel. Of een verhalenbundel met allemaal korte verhalen. Uh, en die gaan eigenlijk over uh, alledaagse voorvallen. Uh, uh, die we... Denk ik allemaal wel herkennen. Dat uh, is ook wat ik veel terugkrijg van mensen. Van oh, ja. Het is uh, uh, herkenbaar. Uh, uh, en die heb ik opgeschreven. Um, ja, het ja. is heel... Uh... Inderdaad, kort. Het is heel verslavend, je boek. Oh ja. Ja, dankjewel. <laughs> leuk. <laughs> dus, ja. Het, je, je hebt de neiging, tenminste, ik heb, had de neiging om te blijven lezen. Zo van, omdat het korte verhalen zijn. Je ja. ja, hup naar het volgende verhaaltje. Ja. En dan is dat uit. En dan denk je, nou, hup. Uh, en, zo. en voordat je het weet, ben je uren verder. En, uh, maar goed, dat is, dat is, dat is, dat is leuk. En, je hebt de presentatie hier ook in Zandvoort gedaan. We hadden toch een bepaalde reden? Dat je echt een publiek presentatie wilde houden? Uh, ja, want ik vond dat best wel een mijlpaal. Uh, ik heb uh, 15 jaar lang eigenlijk die uh, verhalen geschreven. Uh, uh, niet met het idee, ik ga een boek schrijven. Maar gewoon puur om... Um, ja, ik denk... Ik... ik um, uh, had dan iets meegemaakt. Een voorval in de supermarkt bijvoorbeeld. En dacht ik, oh dat is grappig. Nou, daar schreef dan een verhaaltje op over. En, uh, um, en zo is zich eigenlijk over een periode van 15 jaar... is zich een, een boek ontstaan. Uh, of ontwikkeld eigenlijk. En uh, nou, ik vond dat toch best wel een mijlpaal. Uh, want het was voor mij ook best wel een stap... om uh, die verhalen te bundelen. Ja, ja. En ook uit te brengen. Omdat ik ook wel dacht, ja... Uh, is dit nou eigenlijk wel zo goed? En zitten mensen hier wel op te wachten? Ja, en, ja, ja. Uh, uh, er worden gewoon heel veel boeken geschreven. Uh, dus voor mij was het wel echt een, uh, een, een, een, een viering waard. Mm. En dat gezegd te hebben, uh, dit boek is er uh, gekomen doordat ik een voor de kunstactie uh, heb gedaan. Uh, vorig jaar uh, ben ik daarmee begonnen in, volgens mij, midden januari. Uh, en heel veel mensen hebben mij daarin gesteund. Dus ik vond het ook een heel mooi moment om ja, mensen nogmaals uh, te bedanken voor hun support. Uh, en dat uh, ja, met elkaar te vieren. Ja. Sabrina Vermeulen praat ik verder over haar allereerste boek. Je zegt dat ze een korte verhalen. Ik neem aan dat je een, heel veel verhalen hebt geschreven... en daar een selectie uit hebt gemaakt. Klopt, ja. Dus we ja. kunnen nog een boek verwachten. Die vraag krijg ik vaker. Oh ja? <laughs> ja, misschien wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Want, uh, en, en, had je nog bepaalde criteria dat je... die een keuze maakte uit al die verhaaltjes? Um, nou, Ik heb wel echt gekeken naar wat... Um, wat is herkenbaar ook... voor andere mensen. Um, en... Uh, ja, een selectie gemaakt eigenlijk over... dagelijkse voorvallen. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel gereisd. Uh, maar ik heb er ook wel bewust voor gekozen... om er niet te veel reisverslagen in te doen. Omdat ja, ja. ik juist... vind ik zelf, de kracht van dit boek... zit hem in... Um, dat je niet ver hoeft te gaan om te vertrekken. He, dat op het moment dat je je ogen opent... voor de dingen die om je heen gebeuren... Uh, je eigenlijk al aan het reizen bent. En dat is, vind ik zelf wat we soms wel eens vergeten. En ik zelf ook. Uh, want ik hou er ontzettend van om te reizen. Mm. Uh, en, en daarmee is dit boek uh, eh, ook ontstaan... over een periode van 15 jaar... waarin ik ook vaak niet uh, op reis kon of niet weg kon. Dus het was eigenlijk een soort... Ja, voor mij ook een, een stukje houvast om uh, ja, toch die avonturen die, die zich ook in aller dag uh, gewoon vinden. Ja, ja. En, uh, maar waarom vind je reizen zo leuk? Is het steeds weer het, het nieuwe, nieuwe werelden ontdekken? Nou, dat is interessant inderdaad. Um, ik, toen ik naar Australië ging um, ben ik eigenlijk niet naar Highlights gegaan. Dus ik heb eigenlijk alleen maar in één gebied gezeten. En ik was vooral heel erg in contact met de community daar. Hmm. Um, en wat ik met reizen zo mooi vind is... het geeft mij de gelegenheid om een wereld te ontdekken. Maar vooral een wereld, dan denk ik vooral aan mensen te leren kennen... die op een andere manier leven dan dat ik leef. En het liefste ga ik ook naar, naar landen. En daar is Australië eigenlijk niet een voorbeeld van. Maar het liefste ga ik naar landen uh, waar mensen compleet anders leven dan dat ik leef. Okay. Omdat dat me zo, uh, ja, dat is dat is, ik weet niet, dat dat voelt mij gewoon heel heel erg mm. of zo. Ik vind het gewoon heel uh, bijzonder om te zien. Uh, zo ben ik bijvoorbeeld naar uh, Oeganda gegaan, maar ook uh, Kirgizië, uh, paard. Uh, dat zijn ja toch landen die wat minder gangbaar zijn. Ja, Kirgizië, dat, dat is uh, boven Rusland ergens. Uh. Uh, nee, dat is bij uh, Mongolië en Kazachstan in de midden. Oh ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ja. ja, ik weet van Mongolie dat de mensen daar inderdaad heel veel met paarden ook ja. doen. Hè? Dat ja. is, uh, ja, ja. Die leven er echt mee. Ja, ja. ja. ja. ja dat is leuk. Ja. En uh, terug naar je boek. Uh, nou, de, de verhalen zijn er. Uh, Fred Rozenhart, uh, ook een Zandvoortse kunstenaar, heeft een voorwoord uh, geschreven. Waarom, waarom Fred? Ja, ik, uh, ik zei het net al eventjes... Uh, als er iemand voor mij een levenskunstenaar is... dan is dat uh, Fred Rooshart wel. Oh ja? Dus uh, ja, zeker. Ja, ik vind het echt fantastisch om te zien... Uh, ja, hoe hij er ook voor kiest om niet uh, één ding te doen... maar uh, ja, uh, te kiezen voor de dingen die, die, waar hij voor staat... en wat hij mooi vindt. Uh, dus uh, voor mij is het echt een enorme eer... dat hij uh, dat voorwoord wou Ja. Dat onze huisdichter van ZFM, Marco Tormes, heb je ook nog geraadpleegd? Is het ook een dat is echt een beroepsschrijver, natuurlijk? Ja, ja. ja. Is, is dat belangrijk voor je om dit soort collega's te raadplegen? Uh, um, ja, en tegelijkertijd uh, merk ik dan ook dat ik uh, me wat onzeker uh, voel omdat Marco Termes is ja, voor mij echt een schrijver. Ja, hij, hij, hij schrijft echt uh, ja, verhalen. En ja, daar kan ik alleen maar heel veel ontzag voor hebben. Ja, zeker. Proïezie, en, die, ja, die je hier voortdraagt, ja, dat is ja, ongelooflijk mooi. Ja, ja en, en uh, um, ja, het klinkt misschien stom. Maar ik heb natuurlijk een boek geschreven. Maar dat is eigenlijk ontstaan over de jaren. En. Um, het is niet zo dat ik. Uh, uh, uh, het zijn ook goede verhalen, denk ik zelf. Anders had ik het ook niet, niet uitgebracht. Um, maar om te zeggen dat ik mezelf echt een schrijver vind. dat weet ik niet zo goed. Dat vind ik wel een hele grote titel eigenlijk. Uh, om mezelf te geven. Um, ja. ja. Het, uh, ja het, het, hij schrijft uh, ook boeken natuurlijk, maar. Uh, ja, ik heb het nooit wat van hem gelezen als, als roman. Maar mm -hmm. hij schrijft in die zin schrijft hij natuurlijk dat soort verhalen. Verhaallijnen. Mm -hmm. eh, en niet vanuit zijn, eh, vanuit zijn eigen leven, zijn eigen praktijken. Mm -hmm. eh. Dus dat is, dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Jij maakt mee eh, wat, je in, wat je bijvoorbeeld vertelt over... Uh, uh, Curling ouders. <laughs> <laughs> ja. wat ik zo leuk vind aan jouw boek, uh, is dat je aan, het, uh, aan de achterkant of op het eind, uh, heb je een, een, een verklaring van de woorden. Ja, Ver oh ja, een verklarende woordenlijst. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, En daar zit uh, curling ouder. Uh, Kun je uitleggen wat, wat jij onder curling ouder verstaat? Um, nou, uh, curlingen is, uh, is een sport. Ja. En uh, daarbij gaat het erom dat je het ijs zo glad mogelijk maakt. Zodat de schijf, volgens mij is het een schijf... Uh, zo gemakkelijk mogelijk over het ijs... Uh, en volgens mij zo ver mogelijk ook over het ijs uh, gaat. En... Um, uh, volgens mij is curling ouder ook gewoon een, echt een term maar Ik denk dat het ook wel in de vandalen staat. Um, maar een curling ouder is dus eigenlijk iemand die voor uh, zijn of haar kinderen... Het, uh, de weg zo glad mogelijk probeert te maken. Uh, ja, om ervoor te zorgen dat um, ja, alles gemakkelijk gaat ja. eigenlijk. En dat is, uh, ja. en, maar je hebt het niet zo op die curling ouder, begreep ik? Nee. <laughs> Nee. Je, je gaf er behoorlijk op af. Ja, ja, ja. ja. En uh, het, ik denk dat heel veel mensen je daar ook... Uh, het een beetje eens zijn. Want um, je schrijft eigenlijk... Uh, dat deze kinderen... die worden eigenlijk opgevoed... tot uh, incompetente volwassenen. Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk schrikken. Want het laatste wat we willen in deze samenleving... zijn incompetente volwassenen... Mm -hmm. Maar later bedacht ik me van is dit eigenlijk al niet veel eerder aan de gang, hebben we eigenlijk niet te maken met nu al heel veel incompetente volwassenen? Er gaat zoveel mis in onze samenleving. Dus, wat vind jij? Goeie vraag. Ja, misschien val ik ook wel onder een incompetente volwassenen. Nee. Ja, je weet het van jezelf <laughs> nee, niet, hè? precies, ja. ja dat dat ja, is ook weer waar. Ja, ja, ja, nee. ja, ja. Maar ja in onze hele bureaucratische samenleving... met uh, allemaal managerslaag mm -hmm. ik bedoel, daar wordt het toch allemaal, uh, worden we er toch allemaal niet competenter van. Dat is uh, nee. het afschuiven van verantwoordelijkheden. Ja. En, en ja. vooral ze niet nemen. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook een dingetje. Ja, en dan denk ik toch ook altijd wel weer... Uh, maar goed, misschien ben ik daar ook wel... Ja. Uh, um, yeah, um, uiteindelijk denk ik altijd... Je hebt geen invloed op hoe mensen zijn of hoe mensen doen. Maar je hebt wel invloed op de keuzes die je zelf maakt. Ja. Dus ja. En dat is dan lastig als je uh, te maken hebt met mensen... die. Keuzes maken die natuurlijk wel invloed op jou als persoon hebben. Uh, maar dat vraagt dan ook weer om uh, um anticiperen. Uh, nou. ja. Kom je ze trouwens veel tegen, die curling ouders? Mm, valt mee. En, oh, en, uh, gelukkig maar. Grappig genoeg, ik, ik heb een tijdje ook uh, surfles gegeven. Oh ja. uh, zowel voor het surfproject. Uh, dat is voor kinderen uh, met een beperking. Um, als voor kinderen uh, zonder beperking. Uh, maar wat ik zelf zo tof vind om te zien... is eigenlijk vooral de kinderen die een beperking hebben... al vind ik het woord beperking eigenlijk altijd heel vervelend. Uh, kinderen die extra uitdagingen hebben... Ja, die, vind ik, die vind ik altijd zo... Uh, dit zo'n zo inspiratiebron voor mij. Want die zijn zo... die, die, ja, die hebben gewoon zo'n veel sterkere doorzettingsvermogen in mijn ogen... als dat ik soms... Uh, ja, kinderen zie je die uh, ja, niet die extra uitdagingen hebben. Precies, ja, die En tegelijkertijd ja, uh, zijn er misschien wel uitdagingen... die je vanaf de buitenkant natuurlijk niet kan zien. Ja. Sabrina's, haar boek, De Levenskunstenaar. Terug naar je boek. Je schrijft Mijn hart is Amsterdam en Amsterdam is mijn hart. Wil je dat uitleggen? Ja, ik heb een tijd in Amsterdam gewoond. Um, en uh, ja, Ik vond het een fantastische stad om, uh, om in te wonen. Ik woonde aan de Prinsengracht... Uh, we hadden met vieren hadden we eigenlijk een heel grachtenpand. Toen uh, Dus iedereen een eigen verdieping. Nou, Dat klinkt heel erg chic, maar het ja. was eigenlijk gewoon uh, anti kraak om zo maar te zeggen. Oh. Dus, uh, dat we is iets anders, hè? Enorm opstand, maar we betaalden daar gelukkig niet de prijs voor. Nee. En uh, en je ja, had je beperkingen natuurlijk met anti kraak. En, uh... Nou, ik noem het anti kraak, maar het was eigenlijk een pand wat ik geloof in de jaren tachtig uh, gekraakt was. Hmm. En uiteindelijk is er wel een contract gekomen. Uh, dus het was niet echt anti-kraak. Maar wij moesten wel uh, voor... Uh, uh, ja, we huurden het casco, zeg maar. Dus als er iets stuk was, dan moesten we dat zelf uh, uh, repareren. Ja. Um, ja, want dat was gewoon een hartstikke gave tijd. Ja. Uh, was echt, ik had niet veel geld ook toen die tijd. Uh, maar uh, ja, dat is een periode geweest dat ik uh, concerten ging organiseren in de huiskamer. Uh, oh, leuk. Beneden, ja. ja. En mensen samenbrengen. En uh, ja, het is een geweldige stad waar je, waar je uh, ja, aanwezig kan zijn zonder aanwezig te zijn, om zo ja, maar te zeggen. ja, ja, ja. ja. ja. En toen ben je uiteindelijk in Zandvoort terechtgekomen. Dat heeft volgens mij ook een verhaal. Um, ja, dat klopt. Ik, um, ik heb eerst nog vijf jaar in Haarlem gewoond. En toen is uh, dus naar Australië gegaan. En vervolgens teruggekomen weer in Haarlem. En, maar toen had ik eigenlijk bedacht... ja, ik wil eigenlijk heel graag dicht bij de zee wonen. Toen had ik bedacht, ik ga naar uh, Scheveningen. Want dat is uh, dicht bij de zee. En, uh, ja. Maar toen eppte een vriendin mij, die zei: wil je bewaker worden van een strandtent?" Toen dacht ik: ja, waarom eigenlijk niet? Het was in coronatijd, toen uh, werden de uh, strandtenten zeg maar niet, uh, niet afgebroken. Nee. En uh, ja, zodoende kwam ik in Zandvoort terecht en en, ik en Welke strandtent was het? Uh, Meijer aan zee. Meijer aan zee. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja, Dat is het lijkt me wel heel apart. Uh, ja. dan, je woonde dus in die strandtent. Ja, dat hm. heeft wel. Uh, Kort geduurd, want het was toch wel heel erg koud. Ja, dat geloof ik ook wel. beetje <laughs> dus, winter. Ja, Jeetje. Ja, was echt middenwinter. Ja, ja, ja was ja, ja. in november, begin ik erin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dus, en het is allemaal dun natuurlijk, ja. zo'n strandtent. Ja. Het is helemaal niet ge gebouwd voor... Uh, nee, nee. Voor, ja, het is allemaal zo voor de zomer alleen. Uh, Precies, ja. dus het klonk heel romantisch. En het ja. had een fantastische grote ruimte... wat ik ook helemaal uh, uh, mooi vond... Um, maar ja, toch wel een stukje kouder. Ja. Oncomfortabel. Ja. Maar kon je toen ook makkelijk uh, andere woonruimte vinden dan? Want zo uh, makkelijk was het in die tijd volgens mij ook nog niet om. Uh... Nee, nee, klopt. Maar ik had uh, in die zin wel mazzel met de winterse uh, verhuur van zomerhuisjes en zomerplekken oh, ja. in, uh, in Zandvoort. Dus ik ben toen naar de Brede Rode uh, Straat verhuisd. En door corona kon ik daar wat langer blijven wonen, want nou ja, het toeristenseizoen, uh, ja. dat was. Ja, dat was er niet. Dat was er eigenlijk niet meer. Nee, nee, nee, dus, nee. Nee. dus in die zin heeft uh, de corona nog uh, wel iets goeds gebracht. Uh. Ja, wel wat avontuur, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. En kwam toen uiteindelijk ook het besluit om de verhalen te gaan bundelen en een boek uit te geven? Ja, klopt. Dat is. Uh, dat is inderdaad in 2020 uh, geweest. Uh, er was een periode dat ik... Ik kwam net uit, terug uit Australië. En ik uh, ging werken voor de polykliniek. Voor Reiane. Voor en ik zou voor de school gaan werken. Uh, uh, twee dagen. Twee om twee. Maar toen ging uh, de school dicht. De polykliniek ging dicht. En ik uh, kon wel in de kliniek gaan werken. Dan andere werkzaamheden op, uh, op de afdeling. Pakken wassen en dat soort dingen. Dat deed ik ook wel. Maar ja. Ik had ook veel tijd dat ik gewoon thuis was. Ja. En dat was het moment dat ik dacht... hé, hey, dit is wel uh, interessant. Het uh, is ook wel leuk om te zeggen. Het was een Australische fotograaf. Uh, uh, Jared Ik weet even niet zijn achternaam. Hij had een soort creatieve community opgestart. Uh, via, geloof ik, Zoom. En dan konden we met elkaar meeten. En dat inspireerde mij heel erg... om er ja, ook meer er toch mee bezig te blijven... En uh, zo ben ik de verhalen gaan, uh, gaan bundelen. En toen heeft het nog vijf jaar geduurd voordat ik dacht... We zijn zover. Nu, nu mag hij wel naar buiten. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. ja. Sabrina Vermeulen. En wat, ik, wat ik ook wel bijzonder vind is dat je vijftien uh, jaar lang verhalen schrijft en, ver, en dan verzamelt. Mm -hmm. en, uh, maar je bent ook heel veel verhuisd. Ja. Dus, uh, en verhuizingen zijn uh, toch, bij je, toch een beetje gegarandeerd om dingen kwijt te raken. Mm -hmm. Dus dat, dat heb je toch wel heel goed georganiseerd. Uh, je bent wel zuinig geweest op je, op je verhalen. Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, want ik, ik zie mezelf dus niet echt als een georganiseerd persoon. <laughs> <laughs> dus dat is inderdaad wel. Nou, er zijn ook wel echt veel verhalen wel kwijtgeraakt oh, hoor. Dat wel. is wel. Uh... Want schreef je ze echt op papieren of, of nee, digitaal? Nee, nee digitaal. Ja, ik schrijf ja. ze eigenlijk nog steeds. Uh, als ik onderweg ben heb ik zo'n uh, notitie oh ja. in mijn telefoon, dan, daar schrijf ik het dan op. Hm. En tegenwoordig stuur ik het dan naar mijn e-mail. Oh ja. En dan, dan raakt het inderdaad niet, uh, niet kwijt. Alles in de cloud. Alles in de cloud. Ja, ja precies. Ja. Ja, leuk, ja. leuk, leuk. Heb je nog plannen voor een nieuw boek? Jazeker. Ja, alleen niet een verhalenbundel, nog niet uh, althans. Uh, er komt een uh, fotografieboek aan met gedichten okay. uh, waar ik mee bezig ben. Uh, en die hoop ik einde van het jaar uh, uit te brengen. Nou, ja. dan gaan we daar zeker weer aandacht aan besteden... in een van onze ZFM-programma's. Ja. En um, weet je, dit boek, uh, De Levenskunstenaar... het is trouwens in een mannelijke vorm, uh, realiseer ik me nu... het is mm -hmm. niet De le Levenskunstenaarres. Nee, dat klopt inderdaad. Wat, waarom eigenlijk? Uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon mo mooier. In de mannelijke vorm? Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, het is, je hebt het in eigen beheer uitgebracht. Klopt. En het lettertype is groter dan normaal. Ja. Ook, dat vind ik ook bijzonder. Vind je dat zelf makkelijker lezen? Dat is grappig inderdaad, want... Uh... Uh, ik twijfelde, ik wou het eigenlijk wat kleiner doen. En toen zei mijn vriend: Nee, nee, dit is heel fijn, want zo kan ik het lezen zonder leesbril. Oh, het was je vriendin. <laughs> mijn vriend, ja. Oh, je vriend. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, ja, ja. zei hem, het grotere lettertype. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja, dus... uiteindelijk zal hij toch een keer een leesbrilletje moeten, natuurlijk. Ja, dat zit hij sowieso al. Maar hij oh, okay. kan, kan het dus lezen zonder. zonder Oké, okay, wat leuk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En, en je vriend, het is. Uh, uh, even kijken, ja, ik zoek even zijn naam. Zoek. Zoek. Ja, je zoekt zijn naam, zoek. Zoek. <laughs> oké. Okay. Ja. Uh, maar heb je die leren kennen hier in Zandvoort? Ja, oké. Okay. Ja, ook een surfer. Ook een surfer, ja. Ja, ja, ja, ja. ja zo elkaar om... De zee verbindt in die zin. Precies. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Is het leuk om samen te surfen? Ja, ja, hmm. ja. Al ben ik een longboarder en hij een shortboarder? Oh. Dus dat betekent dat hij vaak wat op een andere plek ligt dan dat ik lig. Maar oh, het, is, goeie, uh, mm. het is mooi om, om samen dezelfde passie te delen. Ja, ja, ja. Ja. Maar dan zie je elkaar ook niet in de weg. Precies. Nee. Ja. Nou, <laughs> <laughs> soms wel. Oh, soms wel. Oké. Okay. Ja. Dus um, nou, dan zitten jullie helemaal goed natuurlijk hier in Zandvoort. Is Zandvoort, uh, ja, ik weet te worden. Uh, Kampioenschappen gesurfd hier in Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk allerlei soorten surfgebeurtenissen, uh, activiteiten. Um, maar kan dat beter volgens jullie? Of kan dat uh, anders? Uh, mm. Kan Zandvoort daar nog wat aan veranderen? Nou. Missen jullie iets? Mm, een wavepool zou wat zou zijn. Een wie? Een wavepool. Dat we tegenwoordig in Rotterdam hebben. Dat is in de stad. Hebben ze een, uh, ja, een bazin? Ik geloof dat het in een gracht is. Oh, ja. En dan maken ze golven. Ja, ja, ja, Zo'n ja. Zo hele uh, krachtige waterstroom. Precies, Wa ja, ja, ja. Ja, ja. Want de, ja, de golven zijn leuk, maar ze zijn niet altijd heel erg consistent, zeg maar. Nee, precies. Dus dat, uh, ja. Maar qua competitie, ik heb op een gegeven moment wel een keertje meegedaan aan het NK Longborden. Uh, maar ik merk toch dat het niet zoiets voor mij is. Uh, om competitief bezig te zijn. Ja, ja, ik ga liever gewoon lekker vrij surfen. Ja, precies. En, uh, het is wel ja. super leerzaam, natuurlijk, maar hmm. uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, wat dat betreft denk ik dat, je, dat je jullie nog wel lang in Zandvoort zullen blijven. Of uh, heb je zoiets van nou ja, Australië heeft ook wel hele mooie hoge golven. Ja, zeker, ja. Uh, nee, maar ik denk dat we wel in Zandvoort blijven. Hmm. Ja, ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Uh, dank je wel voor dit gesprek. Ja, en veel dankjewel. succes met alles. Dank je wel. Ja. Dit was een gesprek met, waarin ik sprak met Sabrina Vermeulen. Ik ben Ben Oveugen. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.